Kees Groot met het NOS-journaal. Strijders van IS in Syrië beweren dat ze een deel van de Amerikaanse wapens... en hulpgoederen in handen hebben die gedropt zijn bij de stad Kobani. Materiaal was bedoeld voor Koerdische strijders die de stad verdedigen. Op sociale media zijn videobeelden opgedoken van een gevallen parachute... waaraan enkele kisten vastzitten. Later worden in het filmpje wapens getoond. Het is niet mogelijk onafhankelijk te controleren of de beelden authentiek zijn... Gisteren werden de Koerden bij Kobani voor het eerst met droppings geholpen. Het materiaal werd geleverd door de Koerdische autoriteiten in Irak. Cabaretier Seth Gaikema is overleden. Hij was met hartklachten naar een ziekenhuis in Den Bosch gegaan en is daar vanmiddag overleden. Gaikema begon zijn carrière in 1958. Hij schreef teksten voor onder meer Wim Kan. Later maakte hij zelf oudejaarsconferences. Gaikema vertaalde ook musicals zoals My Fair Lady. Hij werd 75 jaar. Guus Hiddink blijft bondscoach van het Nederlands elftal. Dat blijkt uit het gesprek dat hij vanmiddag had met de KNVB-directie. Oranje verloor aan de hand van Hiddink een oefenwedstrijd tegen Italië... en de EK-kwalificatieduels met Tsjechië en IJsland. Het thuisduel met Kazachstan leverde een moeizame zegen op. De AIVD heeft te weinig mensen om alle jihadisten in de gaten te houden. De geheime dienst moet zelfs mensen lenen van de politie. Het continu volgen van teruggekeerde jihadisten is bijna onmogelijk. Inmiddels zijn tussen de 30 en 40 jihadstrijders teruggekeerd in Nederland. Om hen voortdurend in de gaten te houden zouden zo'n 700 mensen nodig zijn. Het weer vanuit het westen klaart het soms op, maar verder trekken verspreid buien over het land. Daarbij is onweer en hagel mogelijk. De wind waait uit het noordwesten en is vrij krachtig aan zee stormachtig. Bovendien zijn zware windstoten mogelijk. Vanavond en vannacht kan het een tijdje gaan stormen aan de kust. Morgen nemen de wind en geleidelijk ook de buien af. Dit was het SDFM verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat nog file op de A1 Amsterdam Amersfoort. Bij Amersfoort Noord drie kilometer door een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. A2 Amsterdam Den tussen Breukelen en knopend Oude Rijn drie kilometer. Op de A16 van Rotterdam naar Breda rijdt het nog langzaam tussen knooppunt Ridderkerk en de randweg Dordrecht. Tien kilometer daar. A27 Utrecht Breda bij Industrieterrein Avelingen twee kilometer. En op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom bij de Haringvlietbrug drie kilometer.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 Het ritme van Zandwoord ook op tv. Zie je TV op kanaal 45.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 of me everywhere.